Dit is het lokale omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Iedere tweede maandag van de maand is er in de bibliotheek in Goorlen een taalcafé. Dit is een speciale avond voor nieuwkomers en vluchtelingen die graag beter Nederlands willen leren spreken. En voor Goorlenaren die het leuk vinden om nieuwe inwoners hierbij op weg te helpen. Bij het taalcafé Goorlen kunnen nieuwkomers en vluchtelingen vanaf 13 jaar terecht die Nederlands willen leren. In een ontspannen sfeer, los van het gezin, school- en huiswerkverplichtingen. Zo kun je een gesprek aangaan met Goorlenaren. En zo leer je dus de Nederlandse taal. Het Taalcafé vindt iedere tweede maandag van de maand plaats in de bibliotheek in Goorlen. Aanstaande maandag is de volgende weer. Meer informatie via goorle.bibliotheeknb.nl Waarschijnlijk al eind van deze week starten de voorbereidingen voor de bodemsanering aan de Dorpstraat 4 in Riel. De uiteindelijke bodemsanering zal van 3 tot en met 17 juli plaatsvinden. Dat hoorden de bezoekers van de informatieavond in De Leijbron. Deze avond werd door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Goorle georganiseerd. Zo zijn er in de grond wat verontreinigingen aangetroffen, wat ook risico's meebrengt voor de omwonenden. Zo komt er onder andere een asbestonderzoek. Dit onderzoek gaat men doen in de grond onder de gesloopte bebouwing. En van 1 september tot en met 29 december bouwt men twee garages en gaat men herinrichten. Meer informatie over de bodemsanering in Riel? Een mailtje naar a.verstappen@brabant.nl. Of u kunt een mailtje sturen naar milieu Radio-dj Sanne van den Brand stopt met haar radioprogramma op de woensdagavond. Het programma Breek de Week was een succesvol item in de programmering. Sanne van den Brand heeft afgelopen woensdag de beslissing genomen via de radio. Ze vertelde live on air dat er een sleur in gekomen is. En dat het meer als een verplichting voelt. En dit is volgens haar woorden niet goed. Wat Sanne in de toekomst gaat doen, is nog niet duidelijk. De hele maand juni is de week nog te horen bij de lokale omroep Goorle. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen in de regio Goorle tussen de 23 en de 25 graden. De wind komt vanuit zuidwesten en is matig boven land en soms ook vrij krachtig. Vanavond is er kans op onweer. En morgen begint met buien, maar... Later in de dag wordt het toch wel weer aangenaam met 22 graden. Zondag wordt weer de eerste echte zomerse dag met temperaturen van 28 graden. Tot zover het lokale Omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl